Vijf uur. Het NOS-journaal. Na net wel. Zeven jaar cel geëist tegen Keith Bakker. Twee verdachten aangehouden voor computerinbraak bij KPN. Een Nederland rijker dan gedacht. Tegen verslavingsdeskundige Keith Bakker is zeven jaar cel geëist. En als het aan het OM ligt, mag hij tien jaar lang niet aan de slag als hulpverlener.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 ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Er staan 27 files. De files die daartussen opvallen... staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor de afrit Bunschoten, 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar wel weer vrij. Een van de langste files staat op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tot aan Soeterbouw Dorp, 8 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, ook 8 kilometer... tussen siederecht west en Gorkum. Dat had te maken met een aanrijding een stukje verderop bij de Afrit Arkel. Maar de rijstroken zijn daar weer open. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... tussen Standaarbuiten en Moerdijk, 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Zuid-Limburg, je zal hem maar wonen.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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. 6 over 5, goedemiddag. Een pionier, zo voelde hij zich. Filmmaker James Cameron, we kennen hem van de Titanic, daalde af naar de bodem van de oceaan. En zag niet veel. Straks zijn ervaringen over een paar uur rondzwerven op 11 kilometer onder de zeespiegel. De komende dagen praat het Amerikaanse Hoge Rechtshof over Obamacare. Zo wordt de zorgwet genoemd die de president twee jaar geleden invoerde. Het was dé verkiezingsbelofte van Obama, maar op de wet is altijd veel kritiek geweest. een overheid die een bevolking verplicht zich te verzekeren, daar zitten een hoop Amerikanen niet op te wachten. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, uh, waar praat het Hoge Rechtshof de komende dagen over? Welk, welk onderdeel van de wet? Nou, het is een gigantische wet, telt 2400 pagina's. Dus die komen de komende drie dagen gelukkig niet allemaal te sprake. Nou, de kern die komt morgen aan bod, dat is het zogeheten individual mandate. Dat dus iedere Amerikaan verplicht wordt een ziektekostenverzekering te nemen. En dat was, dat zag Obama als echt een van zijn grootste opdrachten bij zijn verkiezingen. Dat al die Amerikanen die onverzekerd rondlopen, dat die nu eindelijk een verzekering nemen. Nou, dat zijn er zo'n ruim zo'n 30 miljoen mensen die failliet zouden gaan als ze wat, uh, wat krijgen. Of ten laste van de staat komen uh, als ze iets levensbedreigend uh, oplopen. Nou, daarom moet dus een einde komen vanaf 2014. Dan gaat dat individual mandate, uh, dat gaat dan uh, in. En als je dus geen verzekering neemt, dan krijg je een boete. Nou, het Hoge Rechtshof gaat er vandaag over praten. Mogen we, nu, mogen we nu al oordelen over die boetes? Of moeten we daarmee wachten met een oordeel op het moment dat die boetes worden opgelegd? Daar gaat het vandaag over. Dus vandaag eerst nog wat juridische misten uh, waar iedereen zich doorheen moet werken. Houdt de kans, uh, Wessel, dat die zorgwet of misschien een deel ervan wordt teruggedraaid door het Hof? Nou, het Hoge Rechtshof, dat telt uh, negen rechters. Dus vier met een democratische signatuur. En vijf met een, uh, met een republikeinse. Dus op zich zou je zeggen, uh, de republikeinen moeten dat kunnen winnen. Maar goed, zo simpel gaat het natuurlijk niet. Ze mogen uh, toch ook geen politiek bedrijven nemen ik aan als rechters? Nee, rechter? precies. Het zijn natuurlijk toch in eerste instantie zijn het natuurlijk rechters. Maar het is natuurlijk, wordt natuurlijk toch wel een bijzonder politieke... wordt het een zeker, zeer politieke uitspraak wordt het natuurlijk. Hè. En uh, de voorstanders moeten dus eigenlijk, daar kon het op neer, moeten één rechter zien over te halen. Over die belangrijkste vraag dus... Hè, Macht de staat burgers verplichten zo'n ziektekostenverzekering te nemen, is dat niet een te grote inbreuk op de individuele vrijheid. Hè? Gaat de regering daarmee niet buiten zijn boekje? Is het niet onconstitutioneel? Nou, de tegenstanders van Obamacare zeggen: ja, als dat kan, dan kan de regering ons straks ook verplichten om uh, broccoli te gaan eten. Nee, zeggen de nee, zeggen de voorstanders van die wet. De gezondheidszorg dat is geen normale markt. Die heeft uiteindelijk iedereen nodig. Er moet iets geregeld worden. Nou, stel dat de rechters dat zouden verbieden, dan zouden ze toch wel ontzettend. Te op de stoel van de politiek gaan zitten. En door, door, ja, dan zouden ze nooit meer kunnen ingrijpen in de markt of in de gezondheidszorg. Dus de aanklagers, de tegenstanders van die wetten... die hebben toch wel eens gaan een zware strijd tegemoet. Of zoals ze dat hier noemen, ze hebben een uphill battle te gaan, de Republikeinen. Ja, en voor Obama staat er natuurlijk veel op het spel. Want dit is inderdaad de verkiezingsbelofte, zoals we net zeiden, van hem. Ja, precies. En stel, hè? in juni wordt de uitspraak gedaan... stel dat die wet dan wordt afgeschoten, althans een, een groot deel dus... stel dat dat gebeurt, dat zou natuurlijk absoluut desastreus zijn voor de, voor de president. Dat, is natuurlijk, dat gebeurt dan vlak voordat echt alle campagnes, de zwaarste campagnes... dan in het najaar gaan beginnen. Nou, als die dan een negatief oordeel te pakken heeft... over toch zijn belangrijkste wetgevingsproject... dan, uh, dan krijgen de republikeinen bijzonder veel wind in de zeilen. Maar eigenlijk wat nu gebeurt is ook al heel vervelend. Hè? Obama dacht altijd, als ik die wet nou eenmaal invoer, doorvoer, de mensen raken er dan aan gewend, dan zien ze de voordelen, dan gaat de bevolking wel positiever oordelen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Uit peilingen blijkt dat het nog zeer, de bevolking nog zeer verdeeld is over Obamacare, en zeker over dat individueel mandate, over die verplichting dus die verzekering te nemen. Daarover is eigenlijk het grootste deel van de bevolking is bijzonder negatief. De discussies over die wet, die gaan maar door. Dus er is ook wel echt behoefte aan een, aan een uitspraak van een rechter om om eens helderheid te scheppen. En een einde is eindelijk te maken aan die discussie. Wessel de Jong, dat is uh, nu gaande in Amerika. In Amsterdam, Zuidoost, is vanmiddag opnieuw een schietpartij geweest... op het Belmerplein. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is de tweede schietpartij in 24 uur. Ad Smit, districtchef Zuidoost, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er vanmidd vanmiddag gebeurd vandaag? Nou, vanmiddag is er een. Uh... <kliek> op het is iemand neergeschoten... En die is ernstig gewond. En uh, tijdens die schietpartij stond daar een, uh, een politieman in Burger op een uh, paar meter afstand. Die heeft het allemaal zien gebeuren. En die heeft uh, uiteraard uh, geprobeerd de verdachte aan te houden. Die is er vandoor doorgegaan. En dat heeft geleid tot een uh, over- en weer schietpartij. Dus de verdachte en de betrokken politieman op de baan dreef uh, Toen is de verdachte daar ook weggeweefd te komen. Die is over de markt gevlucht uh, hier op het Baaneplein. En een uh, woonbuurt in, waar andere collega's, de, uh, want de politie heeft natuurlijk uh, massaal achter hem aangejaagd. En in een uh, buurt die vlakbij hebben ze de, opnieuw twee collega's hebben een confrontatie gehad met uh, de verdachte. En dat heeft geleid tot een uh, schietpartij over en weer. Waarbij uh, de verdachte door de politie is uh, neergeschoten en waarbij één politieman uh, geraakt is door uh, een, uh, een schot van de, van de verdachte. Oké, okay, dus even op een reizen. Twee politieagenten gewond geraakt? Nee, één. één. Eén. Er is een slachtoffer wat neergeschoten is. Er is een politieman gewond geraakt en de de, de, de dader van de vermoedelijke schietpartij die is door de politie neergeschoten. Oké. Okay, en wie is de man die is neergeschoten op uh, de, de verdachte? Wie, om, wie, om wie gaat het? De man die is neergeschoten. Dat, we we niet, dat weten we niet, want die meneer ligt nog in het ziekenhuis. Die wordt daar op dit moment behandeld. We kennen die in de tijd nog niet, het is allemaal net gebeurd. Ja, en het slachtoffer die, waar het allemaal mee begon? Het slachtoffer is ook slagen om het ziekenhuis gebracht, of kan het niet gehoord worden, die ligt uh, uh, op de operatiekamer. En dan de agent, hoe is het met hem? De politieman is er goed afgekomen, hij heeft ongelooflijk veel geluk gehad. Het, is, uh, het heeft ze beperkt tot een uh, schamschot. En uh, die is opgelapt en hij is inmiddels hier, hier terug aan het ja, En was er nog uh, op de Belmerdreef uh, en, en waar later geschoten werd... was er nog gevaar voor omstanders eigenlijk in dat vuurgevecht? Nou, mevrouw, het is uh, marktdag vandaag hier. Dus, uh, en de Belmerdreef is uh, een van de drukkere doorgaande wegen in de Amsterdam-Zuidoost. Dus ja, het onderzoek zal wel moeten uitwijzen wat de echte gevaarreding is geweest. Maar er waren honderden mensen in de omgeving. Ja, dus het was een, een risicovolle volle tijd voor de, de politie. Ja, ja dat... Nou, en, en het was de tweede schietpartij 24 uur hè, in de buurt. Ja, ja. Hebben ze iets met elkaar te maken? Voor zover wij dat nu kunnen bekijken, uh, helemaal niets. Maar goed, dat, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Dat weten we nog niet. Maar uh, in de eerste waarneming lijkt dat toch niet het geval te zijn. Nou, en je krijgt in ieder geval het gevoel... het wordt weer een stuk gevaarlijker in Amsterdam, Zuidoost. Er is natuurlijk een tijd geleden van alles om te doen geweest. Is dat ook uw indruk? Uh, nee. Kijk, we hebben nu twee ernstige schietincidenten achter elkaar, maar we hebben er ook ja, een jaar niks gehad. Uh, uh, we hebben één schietincident gehad vorig jaar. De laatste ernstige schietpartij die we gehad hebben, dat was vorig jaar april. Dus in, in, in vergelijking met het verleden, dat we er wel eens twintig per jaar hadden, uh, is dat gelukkig niet aan de orde op dit moment. Maar goed, het zal ongetwijfeld de discussies weer aanwakkeren. Uh, ja, is uh, er wel reden om meer agent op straat te houden de komende dagen? Uh, nou ja, kijk, nou, zo, dat, dit soort incidenten zijn we altijd waakzaam. En uh, ja, je moet toch opletten wat er in zo'n buurt gebeurt, hoe mensen erop reageren. Dus wij zullen uh, net als anders vrij massaal op straat zijn als politie. Adsmit, Al Smit. is Strictchef Amsterdam. Dank u wel. Dank u wel. Da James Cameron vertelt straks wat hij allemaal aantrof op 11 kilometer diepte in de Marianentrocht. Dat is het diepste punt van de Stille Oceaan. Hij is daar geweest. Van de AWB Wijnand Swaan. hoe is die avondspits op gang het komen? De avondspits die verloopt op zich vrij normaal. Ja, er gebeuren wel her en der wat uh, ongelukken. Uh, niet al te ernstig gelukkig. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam ging het al uh, twee keer mis. Er staat uh, voor de Afrit Bunschoten nu vier kilometer file. Daar is nog de linkerrijstrook dicht. Nee. De andere kant op is de weg wel weer vrij. De N50 van Emmeloord naar Kampen is helemaal dicht bij Kampen Zuid. En dat komt omdat er olie op de weg ligt. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Ruim 50 wereldleiders zijn in Zuid-Korea bij elkaar... voor de grootste nucleaire topontmoeting ooit. De bedoeling is om rond 2014 al het nucleaire materiaal in de wereld veilig te stellen... buiten bereik van criminelen en terroristen. En alsof dat niet al moeilijk genoeg is, wordt de top ook nog overschaduwd door zorgen over Iran. Met name Noord-Korea natuurlijk, net over de grens. Want dat land wil tegen alle VN-resoluties binnenkort een raket lanceren. Correspondent Wouter Zwart vond dat allemaal zeer de moeite waard om naar Seoul in Zuid-Korea te gaan. Geloof het of niet, maar de Nuclear Security Summit, de veiligheidstop... heeft een romantisch themalied. Enigszins een contrast met de ernst van de bijeenkomst. Want er valt weinig te lachen voor de wereldleiders. Ons kanselier Merkel van Duitsland, president Hu Jintao van China... allemaal strakke gezichten bij aankomst. En ze spreken hun zorgen uit over... Noord-Korea dat rond 15 april een raket lanceert. Een satelliet naar eigen zeggen. De rest van de wereld meent dat daarbij technologie wordt getest voor lange afstandsraketten. En dat gaat in tegen alle afspraken. President Obama, maar kiest Noord-Korea voor vrede. De jong Kim denkt voorlopig van niet. Zij is directeur bij het Center for Arms Control, een belangrijke internationale denktank op het gebied van nucleaire veiligheid. Het is een ware provocatie, zegt mevrouw Kim, waar de wereld hard en streng op zal reageren. Maar maar zegt ze ook, als er geen nieuwe afspraken worden gemaakt met de Noord-Koreaan in de komende dagen, dan gaat die lancering gewoon door. Ik kan niet imagine wat de Noord-Korea zou vervangen van deze zogevraagde rocket. En zo werpt de dreiging van één nucleaire staat... een beetje een schaduw over die andere nucleaire dreigingen... die juist tijdens deze top besproken moeten worden. Namens Nederland minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken. Uh, het tegengaan van smokkel van nu nucleair materiaal. Het heel goed ontdekken waar eventueel uh, risico's liggen met betrekking tot terroristen... die uh, proberen om nucleair materiaal naar zich toe te halen... om daar nare dingen mee te doen. En een heel belangrijk punt is ook, en dat spreekt misschien in eerste instantie minder aan... wanneer het om het vreedzame gebruik van kernmateriaal gaat. Ja, u zegt het heel goed, want een van die uh, moeilijke punten bijvoorbeeld is het ziekenhuis. Daar wordt bepaald uh, uranium gebruikt. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Hoe gaan wij bijvoorbeeld voorkomen dat in de toekomst... een crimineel of een terroristische organisatie een ziekenhuis binnenstapt... en daar allerlei gevaarlijk spul weghaalt? Dat zal moeten gebeuren door eh, al diegenen die met dat soort spullen werken... veel meer bewust te maken van de risico's... die er met dit gebruik van dit soort materiaal verbonden zijn. Het gaat er ook om natuurlijk om informatie met elkaar te delen. He, en op dat punt is er dus ook een, een, een programma... ...dat uh, zorgt voor wat dan heet Centers of Excellence, waar echt de laatste know-how die er op dit gebied is, wordt gedeeld. En dan hoop je dat je een stapje in de goede richting zet. Fortunately we have been very lucky that we have not seen a nuclear terrorist incident so far. Now... We completely understand that nuclear terrorism is a very low probability, but extremely high risk situation The effects are unimaginable. Ja, eigenlijk hebben we geluk gehad dat er nog geen grote aanslag is gepleegd. De kans erop is misschien ook klein. Maar als het gebeurt, dan zijn de gevolgen rampzalig. Al-Qaeda, Taliban, ze hebben allemaal aangegeven plannen te hebben om nucleair materiaal te verzamelen. En dat onderschrijft nog maar eens hoe groot dit risico is en hoe belangrijk deze is. De volgende top in 2014 zal gehouden worden in Nederland. Dat wordt het land dat dat moet gaan organiseren. Dat is zo'n beetje het moment dat we de conclusies moeten gaan trekken. Dan zou heel veel al in orde moeten zijn. Zal inderdaad het doel bereikt worden in 2014 in Nederland. Ik ga ervan uit dat, dat het signaal dat morgen in uh, Seoul zal worden gegeven is... om van mooie plannen en mooie verklaringen toe te werken naar concrete stappen. Ik ga ervan uit dat we tussen 2012 en 2014... Uh, doeleinden die we gesteld hebben, dan dichterbij zullen brengen. Dat we die zullen gaan halen. He? Niet alles. Dat moet ik er ook bij zeggen. Dus het, uh, de mededeling van uh, president Obama in 2010. Alles zal rond zijn per 2014. Dat gaan we niet halen. Ik, ik weet niet of we dat gaan halen. Daar moet je ook realistisch in zijn. de Wouter Zwart in Seoul. Hij sprak daar met de minister van Buitenlandse Zaken over de nucleaire topontmoeting. Zometeen gaan we praten over de online muziekdienst Spotify. Stuck in the vine, As far away As I possibly can Stuck in the moon.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 Forever You can do it in bed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 Look at the heroes, the Liverpool reign. I stick by.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 They rose in the Liverpool rain. The rain is always the rain. Liverpool rain door de eerste band Raccoon uit 2011. Dat min nummer kun je ook beluisteren via Spotify, de online muziekdienst. Daar gaan we het over hebben, want deze muziekdienst is op zoek naar geldschieters. De waardering van dat bedrijf zou daarmee op 4 miljard dollar kunnen komen als je het vergelijkt met hoeveel de platenmaatschappij EMI waard is, dan is dat dus meer. Spotify, daarmee kun je legaal met je laptop of met je mobieltje luisteren naar 10 miljoen liedjes. Gratis, maar dan krijg je commercials. Of met een betaalabonnement en dan krijg je geen commerciële boodschappen. Koen Polman, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van het muziekmagazine OOR. Uh, gebruikt u Spotify? Jazeker, yeah? Jazeker. Sinds, uh, sinds een jaar ongeveer. Sinds een jaar. En wat heeft dat opgeleverd voor u? Uh, ontzettend veel tijdwinst. Uh, ik was uh, een fanatieke downloader uh, en ik stopte ook ieder cd'tje wat ik, uh, wat ik uh, heb en kreeg en dat zijn er vrij veel als uh, muziekjournalist trouw in de computer om het te rippen en er een digitaal muziekbestand van te maken. En dan moet je dan weer uh, transporteren naar je, je iPod en je moet netjes uh, de titels en namen geven en alles. En dat hoeft allemaal niet meer. Nee, uh, dat doet Spotify allemaal voor mij. Ja, en nu wil Spotify geldschieters uh, gaan aanspreken... om daar een paar honderd miljoen euro, dollar uh, mee te kunnen binnenhalen. Wat wil ze gaan doen met het geld? Ik denk dat ze het geld nodig hebben om, om hun uh, product uh, wereldwijd te lanceren. Ze hebben het nu pas in volgens mij 15 landen gelanceerd. Uh, met name West-Europese landen. En Amerika, als ik meen uh, goed te hebben vorig jaar juli... En misschien dat het in Australië al gelanceerd is, maar het is nog een, heel, uh, een hele markt uh, die ze nog niet bereiken. En zelfs in de landen die ze, uh, waar, waar het product dus wel beschikbaar is, waar, waar de muziekdienst uh, wel beschikbaar is, bereiken ze naar eigen zeggen nog maar 1% van de mensen die online uh, muziek luisteren en, uh, en kopen. Dus, dus ook binnen uh, Nederland en uh, andere West-Europese landen bereiken ze echt maar een fractie van de mensen die ze zouden kunnen bereiken. Dat is wel heel weinig. En dan al zoveel mogelijkheid op zo heel veel geld. Uh, het, ja, iedereen is op zoek naar het nieuwe model uh, voor de muziekindustrie. En deze muziekstream, nieuwe, muziekstreaming, is, dat zou zomaar eens het nieuwe model kunnen zijn. Ja, want leg eens uit waar dat verdienmodel precies dan, dan, dan door wordt verklaard. Nou ja, ten eerste uh, werken ze natuurlijk met betaald abonnementen. Dus uh, als ik in Nederland een abonnement op Spotify neem, dan kun je kiezen. Dus inderdaad uh, voor 5 euro uh, per maand krijg ik de, de basic uh, versie. Uh, als ik voor 10 euro uh, een abonnement neem, dan, uh, dan mag ik hem ook op mijn mobiele telefoon uh, gebruiken. Dus dat is al een heel uh, duidelijk verdienmodel. 10 ja, ja, maar... euro. Maar 10 euro per maand is toch niet voldoende? Ver, verdien, waar verdienen ze dan het geld mee? Nou, je moet even bedenken dat er natuurlijk hele generaties uh, nu opgroeien, en ook al zijn opgegroeid, die nooit betaald hebben voor muziek. Dus uh, al zou je ze maar met een beetje gebruiksgemak uh, weer uh, tot het uh, ja, betalen voor muziek kunnen, kunnen verleiden. Dan is dat denk ik al pure winst. Uh, verder uh, is er ook uh, een onderzoek verschenen waarin uh, gekeken is naar de inkomsten van iTunes. En uh, Een gemiddelde iTunes klant geeft per jaar maar 60 euro uit. En als ik een jaar Spotify neem, geef ik 120 euro uit. Dus als ik al uitga van de, de, de, de online muziekliefhebber die al wel betaalt voor muziek uh, in de downloadshop van iTunes... Dan... Dan zou die Spotify-klant op twee zoveel uh, uh, muziek kopen. Ja, maar 120, 120 euro per jaar. en dan een ongelimiteerd aanbod van muziek. Da daar kun je toch niet van verdienen? Um, dat weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat je echt moet realiseren. dat, dat, dat uh, 90% van de muziekliefhebbers. nu überhaupt niet betalen voor die muziek. als het niet meer is. Dus, dus uh, je kunt wel zeggen. ja, uh, reken dat eens terug naar hoe de situatie vroeger was. en we betaalden allemaal keurig voor die LP die we in de winkel gingen ging kopen en, en voor die cassettebandjes. En er zat ook nog een heffing op en, dat ging, en al die inkomsten gingen naar de muziekindustrie. Maar dat, is, dat, is, dat, is, dat was, dat is geweest dat, zijn... uh, en dat zal ook niet meer terugkeren. Ik bedoel, die geest die gaat niet meer terug in de fles. Dat uh. is zo. En zijn componisten en artiesten blij met dit model? Uh, nou, je hoort hele wisselende reacties. Uh, enerzijds hoor je van ja... Uh, Volgens mij, het is uh, een bedrag ver achter de comma... wat je per uh, luisterbeurt verdient als, uh, als componist of als muzikant. En ik geloof dat je, je liedje wel een, een paar miljoen keer uh, geluisterd moet worden. Wil, wil, wil dat in verhouding staan tot wat je bij iTunes uh, zou verdienen... als je een liedje duizend keer verkoopt. Het, de inkomsten... Het, het, het zijn hele kleine bedragen. Maar, uh, maar nogmaals, het zijn, het zijn in ieder geval bedragen. Ja. En... Uh, en... Ja, goed, ik, ik, zit aan, ik zit zelf meer aan de, aan de consumentenkant. Ik ben een luisteraar. Ik ben niet werkzaam in de muziekindustrie. Dus hoe die inkomsten precies liggen. Ik weet wel dat, dat, uh, dat die inkomsten in ieder geval enorm stijgen. Uh, uh, de, de inkomsten van, uh, van de muziekindustrie komen volgens mij nog steeds twee derde uit fysieke producten, dus CD's. Maar al een derde van de inkomsten van de hele omzet komt, komt uit uh, de digitale muziekbestanden. Ja, en ja, dan, uh, dan daarvan, is het afwachten. En, en daarvan als... komt alweer 8% uit, uit de streamingdiensten... terwijl die, die, die streamingdiensten pas een jaar actief zijn. Precies. Het is dus vooral het potentieel waar Spotify op dit moment hoopt En daarom gaan ze op zoek naar geldschieters. Koen Polman, hoofdredacteur van OOR. Dank u wel. Dank wel. Prima. Hallo IT'er. Moet je nodig weer eens bijgespijkerd worden... maar is er altijd wel een reden waarom het even niet uitkomt? Kom op. Bij Computrain kun je nu beginnen...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 Ruim 94 van de Afghanen wil dat de regering vrede sluit met de Taliban en andere opstandelingen. Dat blijkt uit onderzoek dat representatief zou zijn. Om verzoening mogelijk te maken moeten de Taliban zich losmaken van Al-Qaeda, de wapens neerleggen en de Afghaanse grondwet erkennen, zegt 83 van de ondervraagden. Ze onderschrijven daarmee de eisen van de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap. Het Amerikaanse hooggerechtshof is begonnen met drie dagen van hoorzittingen over Obamacare. De nieuwe zorgwet waarmee iedere Amerikaan verplicht verzekerd is tegen ziektekosten. Het hooggerechtshof onderzoekt of de verplichte zorgverzekering wel mag volgens de grondwet. De uitspraak van het hof, die waarschijnlijk in juni komt, kan grote gevolgen hebben voor de presidentsverkiezingen van november. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. De zon schijnt volop. De temperatuur die liep vandaag uiteen van een graad of 12 maximaal op de wadden... tot zo'n 18 graden in het zuidoosten van het land. En vanavond en vannacht ontstaat mist of bewolking. en Het koelt uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 3 tot 5 graden. En morgen dan lijkt het weer sterk op dat van vandaag. In de vroege ochtend hier en daar wat mist of bewolking. Maar de zon breekt er al vroeg doorheen. En dan wordt het dan weer een zonnige voorjaarsdag. De maximumtemperaturen lopen uiteen van opnieuw een graad of 12 in het noorden kustgebied tot een graad of 18 in het zuiden van het land. En de wind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4 en waait uit noord tot noordwest. Namorgen hebben we eerst nog veel zon, maar vanaf donderdag wordt het geleidelijk koeler en dan krijgen we ook wat meer bewolking. ANB verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Een paar files springen eruit op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Leidsendam en Zoetenwouderdorp Dorp 8 kilometer. A17 van Dordrecht naar Roosendaal is een ongeluk gebeurd. Tussen Moordijk en Knoopend Noordhoek staat 4 kilometer stil. De kijkers vielen aan de andere kant vanuit Roosendaal... tussen Standarbuiten en Zevenbergen 3 kilometer. De N50, Emmeloord richting Zwolle, is helemaal dicht... tussen Kampen en Knopend Hattermerbroek. Er ligt daar olie op de weg. Zo'n vijf jaar geleden heb ik mezelf een doel gesteld. Dat beleggingsdoel is niet veranderd, maar de wereld om ons heen wel.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 Over half zes. Spanje dreigt financieel in steeds grotere problemen te komen. Het land moet 50 miljard euro bezuinigen om aan de regels van Europa te voldoen. Daar praten we zo over met de econoom Marcel Jansen. Hij doseert de economie aan de Universiteit van Madrid. Maar eerst, Lucelle, gaan we naar Castellón in Zuid-Spanje. Daar is een vliegveld aangelegd. Maar een jaar na de opening is er nog geen vliegtuig geland of opgestegen. Vorig jaar werd het opgeleverd. De aanlegkosten bedroegen 150 miljoen euro. Spanjaarden vinden dat een spookvliegveld. En vinden dat het symbool staat voor veel geldverspilling... bij Spaanse deelstaten. We zijn de snelweg afgeslagen. En dan kom je hier bij een rotonde uit voor het vliegveld van Castellon... in het, in het uiterste zuiden van Spanje. De Middellandse Zee is hier vlakbij... Het vliegveld van Castillon, het ging in maart vorig jaar al open. Maar nog geen reiziger gezien geen vliegtuig te bekennen. Het lokale vliegveld was de grote droom van de regionale bestuurder hier. En uiteindelijk werd er 150 miljoen euro in het vliegveld gestoken. Wat dus al helemaal klaar is. Maar ja, de 600.000 reizigers die werden verwacht zijn nooit gekomen. En het vliegveld van Castillon is daarmee... Een soort spookvliegveld geworden. Het wordt bewaakt door een man in een rode jas en met een gevaarlijk kaal hoofd. Maar verder gebeurt er helemaal niets. Voor een del anterior president, persoon een in la provincie. Voor deuren van het provinciaal bestuur van Castellon met Enrique Nom de Dieu, en van de grote critici van de afgelopen jaren van het vliegveld van Castellón het plan de negocio Dit kost dus 300.000 euro per maand een vliegveld te hebben. We hebben het te staan, want we dachten we bouwen dat vliegveld en dan gaan we huizen bouwen. Dan komt alles in de buurt vanzelf op gang. Dan gaat de economische motor draaien. Het is allemaal niet gebeurd. En we hebben nu dus dat vliegveld dat ons tonnen per maand kost. En kost 300.000 euro In de jaren van de bouwbel verschenen in Spanje stations... maar dus ook vliegvelden die op dit moment gesloten zijn. ofwel simpelweg ja, gewoon geen dienst doen. Ik zie duidelijk wel de verbazing waarom er nu... voor dat vliegveld van Castellón waar we nu zijn... een metershoog beeld wordt neergezet. De kunstenaar achter het project is een man met een witte linnen broek... een lappendekenjas en een witte baard. En hij vindt de drie ton die nu nog voor zijn project wordt uitgegeven. Zeker geen weggegooid geld. Er zijn veel tegenstanders van dit vliegveld en ze maken veel herrie... maar dat zijn er maar weinig. Dat is het enige wat we van de toekomst willen... dat hier toeristen naartoe komen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit uiteindelijk allemaal open gaat... en dat de passagiers zullen komen... En die mijn kunstwerk ook zullen gaan bekijken. Ik denk dat het goed is om de passagiers te favorecer en desarrollo, De Middellandse Zee die spoelt hier aan op de stranden van Castellón. Zelfs wanneer maatschappijen zouden besluiten om hier de wielen aan de grond te zetten van de nieuwe luchthaven, dan nog is het vliegveld niet gered. Dat je geleden is ontdekt dat er een fout is gemaakt bij de aanleg een start en landingsbaan en tja, die moet dus over. Zolang dat niet is gebeurd, is het een vliegveld zonder vliegtuigen. Marcel Jansen is econoom aan de Universiteit van Madrid. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er meer van dit soort projecten in Spanje die financieel uh, nou ja, die duur waren en die mislukt zijn? Uh, helaas kan ik bijna in iedere regio wel een project aanwijzen. Het is inderdaad geen incident. We hebben dichtbij Madrid een ander vliegveld wat nu zonder uh, vliegtuigen zit. Uh, vrijwel alle regio's hebben grote prestigeprojecten gestart in de periode van de boom. En uh, ja, daar is nu dus geen geld voor. Ja, en hoe, hoe heeft dat zo ver kunnen komen? U moet zich voorstellen dat de regio's in, in Spanje gedurende bijna tien jaar uh, enorme belastingopbrengsten uh, genoten van de huizenbubbel. En ja, dat geld dat is uitgegeven aan prestigeprojecten, uh, concurrentie tussen regio's. En nu moet de broekriem aangehaald worden, want uh, al die belastingopbrengsten zijn weggevallen. De, de regionale overheden hebben grote tekorten. En de reactie is dus om, om dit soort uh, ja, faraonische projecten zeg maar, uh, aan hun lot over te laten. Ja, en dat zijn tekorten in de regio. Dat heeft ook direct een weerslag op, op het landelijk begrotingstekort. Inderdaad, het is niet zo dat dit soort projecten nou de verklaring uh, zijn voor de tekort in Spanje. De, de regio's financieren het uh, leeuwendeel van de uitgaven aan onderwijs, aan gezondheidszorg. En uh, de regio's zijn dus verantwoordelijk geweest in het afgelopen jaar van bijna 80% van de overschrijding van de budgetnorm. Dus het is inderdaad uh, uh, daar in de op het waar de problemen hebben gelegen het afgelopen jaar uh, uh, bij het uh, niet nakomen van de overeenkomsten met Brussel. Had dan de centrale overheid in Spanje niet uh, dat huishoudboekje in al die staten moeten uh, controleren? Het probleem was eigenlijk dat men tot vorig jaar over uh, geen enkel instrument beschikte om uh, die regio's strikte uh, budgetnormen op te leggen. Uh, er is hier slecht gedecentraliseerd, dus er, wordt, uh, er worden belastingopbrengsten uh, overgeheveld aan de regio's. Maar in ruil daarvoor was er geen effectieve controle op de uitvoering van, die, uh, van de budgetten. En, uh, en de regio's konden eigenlijk dus hun problemen... gewoon op de centrale overheid afwentelen. En hebben allemaal gewacht tot de verkiezingen van afgelopen jaar... voordat ze uh, uiteindelijk zijn overgegaan tot bezuinigingen. En nu, sinds uh, het najaar... heeft Spanje een uh, hervorming van de grondwet aangenomen... waarin dus uh, voor het eerst uh, bindende afspraken... een nulnorm eigenlijk... aan alle regionale overheden kan worden opgelegd. En dat wordt nu uitgewerkt in een, uh, in een organische wet... die uh, dit voorjaar door het parlement heen moet. Dus uh, Spanje beschikt nu wel over instrumenten, maar beschikt in in tuss... er daar niet over. Ja, maar in de tussentijd moet Spanje nu dus ook onder druk dan maar van Europa en de financiële markten enorm veel gaan bezuinigen. Gaat dat lukken? Uh, dit wordt een, een, niet zozeer een moeilijke taak. Volgens velen is het een mission impossible. U uh, uh, noemde net het cijfer van 50 miljard euro. Dat is de bruto... Uh, uh, het bruto bedrag wat er dus gekort moet worden, dat is ongeveer 5% van het BNP in Spanje. Uh, uh, het budget wat hier jaarlijks aan onderwijs wordt uitgegeven. En dat terwijl uh, de vooruitzichten zijn dat de Spaanse economie terugvalt dit jaar, op uh, ongeveer 1,7% terugval in het uh, uh, BNP. En er zo'n 600.000 werklozen bijkomen. Dus uh, het grote gevaar schuilt in een, een visieuze cirkel waarbij Spanje heel sterk bezuinigt, de groei steeds verder terugvalt en, en weer. Uh, gedwongen gaat worden om sterker te bezuinigen. Maar u... uh, maar ik zie het uh, moeilijk in. Ja, u noemt het mission impossible. Waar gaat het heen dan? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat er vanuit uh, Europa uh, druk moet worden uitgeoefend... dat Rajoy Vrijdag een begroting aankondigt... die dus inderdaad in principe richting die 50 miljard gaat. Uh, uh, wat uh, een combinatie moet zijn van forse uh, kortingen op de uitgaven en wat selectieve uh, verhogingen in de belastingen. En vervolgens als dan die groei achterblijft... en de belastingopbrengsten achterblijven in Spanje... dan zou men eigenlijk Spanje zeg maar, iets wat meer ruimte moeten geven... en toch meer moeten kijken naar het halen van de norm in 2013... de 3 norm, dan de 5.3-norm... die uh, voor het einde van dit jaar gehaald moet zo moeten worden. Ik denk dat dat echt een onhoudbare taak is... en dat men dat in Europa ook weet. Alleen, Rajoy heeft, uh, heeft dit op een zeer slechte manier uitgespeeld in, in Brussel en is veel van zijn krediet eigenlijk al kwijt... in de eerste maanden van zijn kabinetsperiode. Want wat heeft hij gedaan in Brussel, dat ze hem dat, dat krediet niet gunnen? Uh, nou, Hij tekende het, het nieuwe verdrag, uh, wat, uh, wat aan alle lidstaten zeg maar, veel... Uh, ...duidelijker en striktere begrotingsnormen oplegde... ...heeft tijdens die meeting niks gezegd... ...is vervolgens de meeting uitgelopen... ...en in een persconferentie heeft hij aangekondigd... ...dat Spanje dus eenzijdig... Uh, uh, ...een nieuwe begrotingsnorm uh, uh, zou uh, aannemen... ...in plaats van de 4,3% voor dit jaar... ...kondigde hij dus opeens 5,8 aan. Ja, en dat, Uiteindelijk... dat, dat heeft veel kwaad bloed gezet... Inderdaad. Ja, als je, als uh, je, als je kijkt hè, naar de Spaanse economie. Uh, u zei moeten oppassen dat we in Spanje niet in een vicieuze cirkel terechtkomen. Neer waar het een neerwaartse spiraal. Waar. Mm -hmm. Maar zitten nog kansen voor de Spaanse economie om, om weer aan te gaan verdienen? Uh, toerisme op de korte termijn. Uh, en vervolgens uh, uh, ja, is het uh, serviceindustrie, maar lage kennis. Uh, we hebben een enorm overschot op de arbeidsmarkt. aan laaggeschoolde mensen die, uh, die werkloos zijn. Uh, uh, en ja, deze mensen, om die aan hun baan te krijgen... zal Spanje dus werk moeten maken uh, uh, van een verlaging van de salarissen van deze mensen. Wat, en, en deze mensen hebben al lage salarissen. Uh, uh, en verder hoopt men hier op sectoren als groene energie. Uh, maar ik, uh, ik zelf denk dat daar uh, weinig groeiperspectieven zitten voor Spanje. Uh, zeker niet de, de cijfers die we nodig hebben. Dus het is uh, landbouw, uh, toerisme, uh, serviceindustrie... Uh, uh, en ja, op industrieel niveau heeft Spanje eigenlijk weinig te bieden. Goed, Marcel Jansen, dit uh, onderwerp komt zeker deze week nog terug. Donderdag, dan is er een, uh, een algemene staking in Spanje. Dank u wel voor dit moment. Graag gedaan. Econom aan de Universiteit van Madrid. Tot veel verrassing stoppen zeven volleyballers met oranje. Jeroen Trommel is een van hen. We gaan hem direct vragen. Waarom? Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar zaken vallen op in deze avondspits. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat de langste file. Voor Dorp, 8 kilometer. De A17 van Rozendaal naar Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het zorgt natuurlijk voor files in beide richtingen, ook richting Rozendaal. En de N50 Emmeloord richting Zwolle is dicht bij Kampen-Zuid. Er ligt daar olie op de weg. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Met zijn één persoonsonderzeer bereikte hij het diepste punt van de oceaan. Filmregisseur James Cameron. We kennen hem van de verfilming van Titanic, Avatar. Hij was de eerste in vijftig jaar die het lukte... om de Marianen in de stille oceaan te bereiken. De bodem ligt op elf kilometer diepte. en Cameron bleef daar zelfs een paar uur... om opnames te maken van het leven daar. In een telefonische conferentie vertelde hij vanmiddag... dat een levenslange droom is vervuld. Dit is de culminatie, mijn van een levenslange droom die in de 60 Een droom die begint in de jaren 60, als hij voor het eerst van de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau hoort over de diepste stukken van de oceaan. Cousteau maakt Cameron enthousiast voor het diepzeeduiken. En nu is het zover. Diving and ocean exploration als Cameron eenmaal in zijn onderzeeër steeds dieper afdaalt naar de Marianen merkt hij dat de druk steeds groter wordt. Uh, every single thing you try to do gets more difficult deeper. Alles wat je doet wordt moeilijker zodra het dieper wordt, vertelt hij. Door de gigantische druk wordt de onderzeeër, als hij helemaal beneden komt... zo'n vijf centimeter in elkaar geperst. De romp krimpt gewoon. En de capsule waar ik in zit krimpt ook. Het raam waardoor ik naar buiten kijk komt zelfs op me af. Eenmaal beneden ziet Cameron een maanlandschap, een desolaat gebied. Hij voelt zich afgezonderd en afgesloten van de mensheid. was... Ik had het gevoel alsof ik op één dag naar een andere planeet ging en weer terugkwam. Een surrealistische dag. De verwachtingen van James Cameron over het leven dat hij aantreft op de oceaanbodem komen niet helemaal uit. Ik had idee dat leven zou ik had gedacht dat het leven in staat zou zijn om zich aan te passen. Maar ik geloof niet dat ik dat gezien heb. Op het niveau van micro-organismen wel. Maar ik zag geen vissen. Het enige dat ik zag waren hele kleine, garnaalachtige diertjes. Daar waren er veel van. Aaseters, die alles wat naar beneden valt, bijvoorbeeld dode vis of een walvis, komen ontleden. We'll swarm in on it and, and pull it apart. Cameron kent geen angst als hij alleen op de oceaanbodem is. Hij handelt als een astronaut, een piloot met een missie. Hij wil geen fouten maken en niks verprutsen. I've got to do this thing and I've het not mess it up. Ik wilde mezelf eraan herinneren dat ik op de bodem tijd moest hebben... om een getuige te zijn. Op dat moment alles in me op te nemen. Ik wilde beseffen wat het betekent dat ik op de bodem van de oceaan ben. De diepste plek op aarde. Zijn missie is geen eenmalige actie... Cameron ziet het als een begin van een nieuwe ontdekkingstocht van de wetenschap. Dit is niet zomaar een gat diep in de oceaan. Twee aardplaten komen hier bij elkaar. De ene kruipt onder de andere en hier zit een diepe geul. Hier ontstaan die vreselijke tsunamis en komt al die energie vrij in de oceaan. Iedereen die aan de ring van vuur leeft in de Stille Oceaan... heeft er belang bij om te begrijpen wat hier gebeurt. Heel diep, heel diep. En ze gaan terug. Ze hadden er twintig gepland. En misschien kunnen ze de komende weken drie tot vier keer naar die bodem afdalen. James Cameron. Dan de leegloop bij het nationale volleybalteam van de Mannen. Zeven internationals hebben bedankt voor Oranje. Onder wie sterspeler Robert Horstink, spelverdeler Jannik van Harskamp. Maar ook een ervaren speler als Jeroen Trommel. Jarenlang vaste waarde doet niet meer mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat, is dat helemaal uw eigen keuze geweest? Um, ja, dat is uh, volledig mijn eigen keuze geweest. Ik heb een lang gesprek gevoerd met uh, Edwin Benne een uh, paar maanden geleden. En uh, ik heb uiteraard na de kwalificatie lang de tijd gehad om na te denken. En uh, mijn beslissing stond vast. Dus ja, ja, wat, ik heb het zelf besloten. Wat, wat gaf de doorslag om, om nee te zeggen?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 Ja, niet zo heel veel hele belangrijke toernooien mee te spelen zijn voor ons. Dus daar, daardoor ontbrak de motivatie toch ook wel een beetje. Ja, voelde u zich gesteund door, door de volleybalbond wel als Oranje Speler? Uh, ja, soms wel. Maar ja, ik moet zeggen dat, ik, uh, dat, dat we toch ook wel weerstand hebben ondervonden van, vanuit de bond. We hebben ja, helaas uh, in de afgelopen jaren vaak uh, gezien dat er uh, nou ja, coaches zijn ontslagen... En, uh, dat ja, er ook wel een beetje het uh, beleid is gevoerd uh, ja, waar wij niet helemaal mee eens waren. En ik uh, moet zeggen, dat, uh, ja, daar krijg je toch wel een beetje weerstand uh, vanuit de bond. Terwijl je toch hoopt dat, uh, dat je allemaal op één lijn zit. Ja, er zijn ook uh, jongeren die niet meer meedoen. Die zijn niet voldoende gemotiveerd ook volgens uh, Benne, de coach. Her herkent ja. u dat beeld? Uh, ja, dat heb ik, heb ik toch wel uh, veel gezien ook uh, de laatste uh, paar jaar. Dat het dat, dat toch ook uh, motivatie uh, en, en zeg maar de onvoorwaardelijke inzet uh, ja, die ontbreekt af en toe wel. En dat is ook deels wel een uh, gevolg van, uh, van de situatie in het Nederlands team. Uh, ook de situatie in de Nederlandse competitie denk ik dat uh, daarbij heeft meegespeeld. Maar het is... Ja, het is uh, ik heb het vaker gezien dat, uh, ja, dat toch die onvoorwaardelijke inzet van oké, okay, ik, ik ga, hè, wat er ook gebeurt, ik ben beschikbaar. Uh, ja, die ontbreekt bij sommige spelers. Ja, nu zegt de Nederlandse competitie, heeft daar ook mee te maken. Zijn dat dan ook de, de clubs uh, die zeggen laat Oranje maar zitten? Um, ja, een beetje wel. Ik, het is, het is een, complex, uh, een complex verhaal. Alleen, kijk, de Nederlandse competitie bestaat nou eenmaal uit de clubs die in die competitie spelen. En... Uh, die zullen met de bond uh, moeten, moeten uitvogelen uh, hoe, ze, hoe ze dat platform weer uh, ja, een stapje hoger kunnen brengen. Hoe ze kunnen, ervoor kunnen zorgen dat, uh, dat veel spelers in Nederland uh, daar langer kunnen blijven. Zodat ze beter opgeleid kunnen worden en daardoor ook een, een, ja, een grotere inbreng kunnen hebben in het Nederlands team. Ja, want voorlopig, uh, mag je concluderen, wordt het even niks op dat wereldtoneel? Uh, voorlopig uh, hebben we het heel erg druk met uh, ja, zorgen dat we weer ergens uh, richting de top 10 gaan. Kijk, op dit moment zijn we zo, zo afgezakt... en hebben we het zelfs moeilijk tegen B, C en D-landen. En uh, ja, daar staan wij gewoon uh, tussen op dit moment. Dus ja, de, de wereldtop, uh, daar kunnen we momenteel niet aan tippen. En ik denk dat, we, ja, dat er nog een lange weg te gaan is. Ja, en daar haken dus een, een hoop topspelers af. Goed. Jeroen Trommel, dank voor, uh, voor uw verhaal in ieder geval. Ja, heel graag gedaan. Goedemiddag. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Duitsland is bereid de capaciteit van de Europese noodfondsen... tijdelijk te verhogen tot 700 miljard euro. Dat schrijft de Volkskrant op de website... op basis van uitspraken van bondskanselier Merkel. Ze heeft vanmiddag gezegd dat het tijdelijke noodfonds... en het permanente noodfonds een tijdje naast elkaar kunnen bestaan. Ja, ze zei eerder dat het niet nodig was om de capaciteit verder te verhogen... dan de geplande 500 miljard. Maar door het tijdelijke fonds niet op te heffen... en op te tellen bij het bestaande fonds... kan een noodfonds fonds van 700 miljard euro ontstaan. Zo gaat dat. Merkel wilde beide fondsen behouden tot de leningen aan Griekenland, Ierland en Portugal zijn terugbetaald. Prins Frizo blijft bestuurder bij het Belgische telecombedrijf Telenet. Dat schrijft het ANP op basis van het jaarverslag van de onderneming. De Raad van Bestuur is er zich van bewust dat de heer Frizo van Oranje-Nassau... vermoedelijk voor langere tijd de vergaderingen niet zal kunnen bijwonen... staat in het jaarverslag. Toch kiest de Raad van Bestuur ervoor om niets te veranderen. Frizo is sinds 2004 onafhankelijk bestuurder bij Telenet. De strijd om de republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen... wordt steeds intenser. Rick Santorum haalt Bijvoorbeeld hard uit naar concurrent Mitt Romney, zo is te horen bij CBS. Obama. Dat hoeven we niet te vertalen. De New York Times had na de speech wat vragen voor Santorum, die woedend van zich afbeet. <laughs> what speech did you listen to? Right here. It's right here. He said he's the worst Stop Republican. Lying. I said he was the worst Republican to run on the issue of Obamacare. And that's what I was talking about. Quit distorting my words. If I see it, it's bull****. Come on, man. What are you doing? do. <laughs> A close and strong ally. Zo worden premiers en presidenten graag gezien door de Amerikaanse president Obama. Nou, gelukkig heeft Obama veel leiders hoog zitten. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Detector van de Deense publieke omroep. In het programma worden uitspraken van Obama naast elkaar gelegd. Het blijkt dat de kopieerknop van de president vast zit, zegt de presentator van Detector. Want Obama valt over de hele wereld nogal in herhaling. Gaat u er maar eens even goed voor zitten. We hebben no geen stronger ally than Australia. Great Britain is uh, one of our closest, strongest allies. Germany is one of our strongest allies. The Republic of Korea is one of our strongest allies. Israel is one of our strongest allies. France continues to be one of our closest allies. Italy is one of our strongest allies. Japan is, of course, one of our strongest and closest allies. We have uh, no stronger ally than uh, the Netherlands. Hoera, we horen erbij. Goed, en dan uh, gratis bellen vanaf je tablet... naar vaste en mobiele nummers. Dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Maar volgende week komt er een app uit die dat mogelijk maakt. Dat blijkt uit een persbericht dat de NOS heeft ontvangen. De app is gemaakt door The Dutch Design Factory. Een reclamebureau dat nog nooit eerder een app heeft gemaakt. Dat is raar. Collega Rachid Finge, Finch belde hen op en kreeg uitgelegd hoe die app werkt. Je krijgt in ieder geval een uh, telefoonnummer. Een 14 cijferig telefoonnummer. En uh, daarna... Kunt u eigenlijk gewoon gratis naar vaste en mobiele telefoonnummers bellen. Gratis dus? Ja. En wanneer is die app beschikbaar? Uh, vanaf uh, volgende week. Vanaf 1 april toevallig? Uh, nou ja, tenminste, dat, uh, dat, is, dat, dat is zondag geloof ik. Maar dat zal wel zo ja, tenminste, ik denk ja, ik, volgende week uh, gereleased worden. Oké, okay, 1 april dus. Goed, dan gaan we denk ik ons de hele week zoet mee houden. Tot zover het mediaoverzicht. We zijn na er terug. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio, zei je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Bekijk ons verhaal op atloncardies.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Dit is Radio 1.